de Kok met het NOS -journaal. De Amerikaanse vice-president Fans vliegt naar verwachting morgen naar Pakistan. voor een tweede onderhandelingsronde met Iran. Dat meldt CNN op basis van ingewijden. Het was vandaag lang onduidelijk of en wanneer Fans zou vertrekken, zegt verslaggever Marieke de Vries. De Amerikaanse nieuwszender CNN meldt nu dat hij morgen aan zal komen. in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Dat daar ook gesprekken zullen gaan plaatsvinden, maar met wie? Dat is nog niet helemaal bekend. Want of Iran ook een delegatie stuurt is nog niet duidelijk. Woensdag loopt het tijdelijke staakt het vuren af tussen de VS en Iran. En ondanks het staakt het vuur heeft Israël vandaag aanvallen uitgevoerd in Libanon, zegt het Libanese staatspersbureau. Over slachtoffers is nog niets bekend. Komende donderdag beginnen in Washington gesprekken tussen die twee landen, meldt persbureau Reuters. Hezbollah is niet betrokken bij die onderhandelingen. De militie roept de Libanese regering op om niet deel te nemen aan die gesprekken. De Nederlandse Voedsel- en Waardeautoriteit waarschuwt consumenten voor vier verschillende soorten pillen die een beter seksleven beloven. Het onderzoek blijkt dat er ingrediënten in verwerkt zijn die ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. En die stoffen staan niet vermeld op het etiket. Volgens de NVWA is controle moeilijk omdat veel van die pillen uit het buitenland komen. En de groep Markenzoer gaat verder onder de naam de Nederlandse Alliantie, kortweg DNA. Dat maakte Giddy Markenzoer bekend in Nieuws van de Dag op SBS 6. Rita Verdonk heeft zich ook aangesloten. Zij zal coachen en adviseren. Wie de nieuwe partij gaat leiden wordt later besloten. Begin dit jaar stapten zeven PVV'ers uit de fractie. Die vormen sindsdien de groep Markenzoer.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 Dit is CEO van Once Mortals. En ik ben Glenn en je luistert naar Play It Loud. Marcel is een goede vriend van de band en heeft ons veelvuldig veel support. We mochten bijvoorbeeld een keertje langskomen om te vertellen over onze achtergronden. dat maakt Play It Loud zo leuk. Het is een totaal plaatje De beste man doet het al ruim vijf jaar, dus felicitaties zijn aan de orde. Dus gefeliciteerd, Play It Loud. Ja, dankjewel. Goedenavond, mede Metalheads Welkom bij Play It Loud. Mijn naam is Marcel van Kijk dus en je luistert alweer naar een nieuwe uitzending van Play It Loud Live... Het programma dat volledig is gewijd aan de band achter onze favoriete muziek. En middels biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band, hun carrière. Een nieuw album of EP-release duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek... en draai ik uiteraard ook in die mogelijk hun hele oeuvre of een grote selectie ervan. En je hoorde zojuist Torch met Tarpit Carnivore als uuropener. En dat is niet zomaar een nummer, maar meteen ook een mooie brug naar de uitzending van vanavond. Want ik heb weer een hele mooie band in de studio, een Nederlandse band... En die uh, niet zomaar eentje. We gaan het hebben over snoeiharde riffs, moddervette grooves en Nederlandstadige metal. En bij mij in de ZFM studio aangeschoven zijn drie van de vier heren van de band Traanbaard. Jongens, welkom vanavond. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Dankjewel, dankjewel. Graag gedaan. Uh, leuk om jullie te hebben. Uh, jullie verhalen natuurlijk over de band te mogen horen. Uh, laten we als eerst even beginnen met de traditionele uh, korte voorstelronde. Uh, wie hebben we hier allemaal aan tafel zitten en, en wat is jullie functie in Traanbaard? En wie mag ik als eerste het woord geven? Zal ik uh, beginnen? Ik ben uh, Cornel van der Vlucht ik ben de, de drummer van Traanbaard. right. Ik ben Emiel en ik ben de zanger. Jij bent de zanger en tot slot. Uh, Martijn, gitarist. Martijn, gitarist. Goeie avond. Jullie bestaan uit vier man. Uh, wie is er vanavond niet aanwezig? Dat is uh, andere de andere Emiel. De uh, andere Emiel. De bassist. De bassist, oké. Okay. Ja. Dank jullie wel voor de introductie. En uh, Cornelia, ja, voor jou uh, voelt het inmiddels als thuiskomen. Hè? Je bent hier al eens eerder geweest met uh, Once Mortals. Ja. Dus uh, jij weet hoe het werkt. Uh, jij gaat straks gewoon uh, de moeilijke vragen beantwoorden voor de rest, neem ik aan. <lacht> nee, hoor, ik, ik zal hun hulp hard uh, nodig hebben. Nou, denk ik denk het ook wel. <lacht> met de voelen. moeilijke vragen zal het allemaal wel meevallen. Hoor. Dus uh, het eerste uur uh, gaan we het uitgebreid hebben over jullie invloeden. En uh, laten we aan het eind van het uur muziek horen van jullie allereerste EP. Maar voordat we daaraan toekomen wil ik eerst even bij het begin... Begin, Hoe is de, de liefde voor metal bij jullie ontstaan? Was dat al vroeg of kwam dat later? Uh, ja, dat zal voor ons allemaal uh, net even anders zijn, denk ja, ik. Maar, ja. uh, In de ja, ja. Bij mij persoonlijk uh, begon het ja, toen ik een jaar of 12 of 13 was, denk ik. Ja. Oh, ja. Uh, via oudere broers die dan illegale gebrande cd'tjes mee naar huis... <laughs> uh, namen van school uh -huh. met... Uh, ja, van, van alles wat er dan via LimeWire of uh, weet ik waar gedownload uh, was. Ja. En uh, ja, zo noemde rol je van het een in het andere. En uh, werd het steeds, uh, steeds harder. Steeds een stapje verder inderdaad. Ja, precies, alle kanten op. Ja. En uh, gaandeweg ook deze jongens uh, ontmoet. Ja. En uh, een beetje samen de, de smaak verder uh, ontwikkeld. ontwikkeld. Ja. Ja. Okay. En wat was voor jou de, de eerste band die je ontdekte destijds? Weet je dat nog? Uh, nou ja, ik groeide ja, toen ik 12, 13 was, was het uh, begin uh, 2000. Dus uh, ja, dan Weet noem je het het het nu maar op. Een beetje Metal-periode, metal? uh, System ja. of a Down, allemaal ja, ja, van dat precies. soort uh, bands. Ja, ja, ja. daar begint het vaak wel mee, hè? dat heb ik zelf ook. Uh, <laughs> ja, en dat zag ik ook op tv en zo. Natuurlijk. Ja, en dat dus uh, ja, ja, zie je en zo veel. Ja, ja. precies. Even jou, uh, Emiel. Ja, ja, de box on the rocks, hè? De ken je dat nog? Nee, dat ken ik eerlijk gezegd niet. Oké, okay, dat ja. was een uurtje heftige muziek op, okay. op de televisie, was dat nog? Ja, joh. En ja. Uh, ja, mijn broer, die, die, die, die was al net even eerder. En dan denk ik aan, snel aan, uh, aan Megadeth, Metallica. Meer de trashkant, zeg maar. maar. Ja, een ja. beetje die kant uit, ja, zeker. Na ah, ja. nou, Korn ook wel natuurlijk, Slipknot, dat soort dingen. Ja. Maar ja, wel echt de, de trashkant, zeg maar. Later Slayer. En, uh, ja. Dat soort dingen. Nou. Ook jong begonnen? Ja, ik denk uh, eerste klas middelbare school, zoiets. Ja, dat is ook, nou, uh, 12, 13, zoiets. ja. Zoiets, ja. ja. Nou, dat is inderdaad dezelfde uh, leeftijd als Corné. En uh, voor jou? Uh... Uh, zelfde leeftijd ook, ja. uh, rond 2000. Voor mij was het de clip van Freak on a Leash van Korn. Oh, dat ja. komt natuurlijk ja, lekker ja. vaak op tv. <laughs> ja, ook heel vaak gezien uh, Met die groovy ja. breakdown. Naar het tweede refreintje. <laughs> Ja, dat deed maar wel wat. Dat, dat was ja. de eerste muziek dat die ik was, leuk vond. Ik had gewoon eerste, niet zoveel ja. met muziek. Nee? Tot, uh, tot dan toe, in mijn leven. <laughs> maar ik dacht van... Oh, er is gewoon muziek die ik ook leuk vind. Ja. Ja, en... Uh, ja, dus de nu metal was het toen. Hè? de gewoon maar... Oh, heel ja. gauw daarna. Slip not Limbiskit. Ja. Later, toen ik zelf gitaar ging spelen... werd het Metallica. Dat ook. Ja. ja. Dat is toch ja. wel een beetje de... Ja, de belangrijkste... Ja, band voor de meeste metalheads geweest, denk ik. Ja, Metallica. Ja. Zeker. Ja. En uh, wanneer kwam het moment dat jullie zelf muziek wilden maken? Dat, dat was voor mij dus ook... Corné zei net ook al LimeWire. Je had natuurlijk die, inderdaad die eerste download services. Mm -hmm. uh, services, ja. En uh, ja, hele, korte, hele korte filmpjes. Daar moest je echt je internet wel een goed uur voor aanzetten. Mm -hmm. Voor een paar seconden. Heel ja. korrelig beeld. Ja. Uh, maar dan, dan ving je dus een glimp op... van je favoriete band. en uh, Mijn broertje en ik, dus Emil van de band. Uh, korte slipnotfilmpjes En hoe die gasten uit hun naad gingen... Mm -hmm. Dat wilden wij ook gaan doen. Ja. Dat is, uh, Zo is het ja. gaan. Die, en uh, en de, de gitaristen zagen er gewoon het tofste uit, dus het werd gitaarspelen. Ja. Dat, ja. Dat, uh, toen was de liefde voor gitaarspelen dus uh, ontstaan, ja, ja. zeg maar. Ja. Wilde je niet uh, liever het biervat uh, spelen met de onbekende? <laughs> <laughs> <laughs> voor jou, uh, Emiel? Ik uh, denk dat ik uh, op mijn 16e uh, mijn eerste elektrische gitaar kreeg. Ik wilde al heel lang een elektrische gitaar en mm -hmm. dat, dat leek me wel te doen, zeg maar, als instrument. Ja. Nee, en dan leer je, nou wat is het, een paar power records en uh, daarna ga je je eigen liekje schrijven. Zo, zo ging dat bij ja. mij, ja. ja. Maar je speelt ook gitaar nu in de band of uh, zing dus, alleen? Nou, live zing ik alleen, maar ik schrijf wel uh, riffies en zo. Oké. Okay. Maar je speelt nog wel regelmatig gitaar, dus... Het is de laatste tijd wat minder. Dat toch wel. Ja. <laughs> ja. Doe je dat zo? Toch ja. te weinig tijd? Of? Ja, natuurlijk gewoon 40 uur per week werken. Ja, uh, en we zijn bezig in. met het mixen van uh, nieuwe platen, dus. okay. ja, straks, een nieuwe plaat. Oké, daarover. Het gaat ook uh, tijd te zitten. Ja, precies. Dat, uh, sowieso. En uh, ja, toch jij, ja, ja, Coné. Ja, uh, voor mij is het best hetzelfde verhaal eigenlijk ja? als van Martijn. Wel met andere uh, invloeden natuurlijk. Maar je ziet gewoon dingen voorbij komen en je denkt... Hey, dat ziet er vet uit, dat wil ik ook doen. En ik dacht ja. dat ik, volgens mij kan ik het ook wel. Ik zat al, voordat ik überhaupt een drumkit had, een beetje in mijn hoofd al mee te, te drummen. Of, of dacht ik mee mm -hmm. te drummen met wat zij dan allemaal aan het doen waren. Ja. En uh, dat bleek aardig goed te gaan. Dus toen ik uiteindelijk wel een drumkit had, toen, ja, ging het eigenlijk vrij rap. Uh, ja. Dat ik dingen oppikte en uh, ja, toen is het balletje gaan rollen. Je hebt het uh, allemaal zelf uh, aangeleerd of heb je ook drumles gehad? Ik heb uh, vroeger ja, een jaartje volgens mij drumles gehad. was op zich wel nuttig een beetje om uh, ja, niet met de verkeerde techniek uh, te beginnen. Nee, Want daar zou ik dan nu echt wel last van, van hebben, denk ik. Dat denk ik ook, Ja. Um, maar uh, ja, dat was op zo'n leeftijd dat je eigenlijk geen, geen leraar wilt hebben... en je ja, eigen nee. ding wil doen en alleen maar metal spelen. En ja, ja. Dat, dat mocht niet van mijn leraar, dus Leem. toen uh, ben ik er mee gestopt. Ja, <laughs> toen zelf maar uh, een beetje gaan uh, leren. Precies. En voor jullie uh, ook uh, les gehad of uh, zelf aangeleerd? Ik heb geen les gehad. Je hebt geen les gehad? Nee. En jij? Ik heb netjes op gitaarles gezeten. Heb wel, uh, ja, lang? Ja, lang of, uh... ja, best wel heel wat jaren. Ja. De, gewoon de middelbare school lang. Mm -hmm. Okay. Uh, een hele toffe leraar, want het ging niet om noten lezen en, uh, en toonladders leren. Maar het was al heel snel na, na wat basiskennis. Toch, uh, welke muziek vinden jullie leuk? Ja. Gaan we die liedjes uitzoeken? Gaan we die leren spelen? Ja, dat was uh, in, de, in de context van gitaar is dus heel veel Nirvana geleerd. Want okay, yeah. inderdaad de complexe metal riffjes zijn dan niet echt geschikt... om dat even gauw uit te zoeken in zo'n lesuurtje. Maar we nee, konden absoluut. wel echt iedere week met onze Nirvana cd... Ja. En naar de leraar stappen en nu dit nummer graag. Ja. En dan had hij al vrij snel de akkoorden natuurlijk en dan uh, kon je weer een liedje, Gewoon, dan leer je elke week een nieuw liedje. Okay. Ja, dan, dat houdt je gemotiveerd. En ja. thuis oefenen ja. natuurlijk, ja. ja okay. En uh, hebben jullie voor uh, Traanbaard ook nog in andere bands gezeten? Nou, van jou weten we het, eh, Corné. Ja, ja ik, heb, ik speel nu dus ook uh, nog in twee andere bands. Uh, ja. Once Mortals, waar ik dus ook al hier uh, in, bij de radio was uh, langs geweest en ook mm -hmm. nog in Anger Machine samen met uh, Martijn. Oké. Okay. En ik heb ook daarvoor nog met Martijn in andere bands gezeten. En okay. uh, ook zijdelings ook nog met Emiel. Oké. Okay. Het, uh, het heeft wat uh, verschillende vormen gehad. Ja. Uh, een bekendere band was Isfere vroeger. Daar hebben we ook in, mee in de N201 gespeeld. Welke band, sorry? Is Veren. Yes. Maar dat bestaat nu al, Ja. wanneer zijn we daarmee gestopt? 2000. Ik denk zo. dat 2012 de laatste uitkwam. <coughs> Oké. Okay. Ja, dat is wel even ja. geleden. En eigenlijk ja. vrij kort daarna zijn we met Traanbaard de begonnen, denk ik, in 2013, 2014 of zo. Ja. Uh, dus uh, ja. Oké. Okay. Zo is het. Voor en Miel, uh, verder nog andere bands? Ja, ja ik heb met Cornelis dus, uh, nog een tijdje in een oefenzaaltje wat gerommeld. Ja. <laughs> bij mijn oma op zolder. bij ja. ja. Ik nee, nee. weet echt wat geworden <laughs> verder. Maar, uh, toen later uh, het waard, En de rest, uh, dat was het eigenlijk. Ja. Oké, okay, all right. Dankjewel. Um, ja, valt het uh, trouwens te combineren, uh, Corné, met uh, de bands nog steeds? Uh, ja, dat? ja, dat, ja, dat gaat op zich goed. Ik, uh, Once Mortals is de laatste band waar ik bij ben gekomen. En ja. Dat was net in een periode dat we uh, niet zoveel optredens hadden met Engermachine... En ook met Raanbaard hebben uh, we niet zoveel deden. delen. Dus uh, toen dacht ik, dat is heel logisch om ja. bij nog een band te gaan. Maar ja. nu ineens ja. hebben we allemaal best wel weer wat, wat ja. traders. Dus dan uh, is het wat drukker. Dan ja. wordt het even wat drukker, ja. ja en maar, je werkt ja. uh, nog steeds fulltime? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Maar uh, ik vind het wel leuk, hoor. We ja. tenminste wat, uh, wat te doen. Ja, precies. Ja. En, en welke band is nou een beetje jouw main focus op het moment? Hans uh, Mortals? Ja, dat is lastig te zeggen. Ja. Het is... Uh, tot nu toe zitten ze elkaar niet in de weg, nee, okay. dus uh, ja, doe ik het gewoon allemaal. Okay. Als ze toevallig uh, alle drie de bands een vette show op dezelfde dag zouden hebben, ja, ja. Dan, uh, dan moet ik wat uh, ruzie gaan maken. Ja, dan wordt het uh, <laughs> wordt wel even lastig inderdaad. Ja. En hoe uh, zit het met jullie, uh, Emiel, en Martijn? Of, uh, nog andere bands waar jullie actief zijn? Of alleen, Ja, jij zei al Enger misschien hè? Ja, Engermachine en, ja. uh, en Traanbaard. En Traanbaard, oh, ja. dus yes. En inmiddels verder. Ik heb alleen Traanbaard. Alleen Traanbaard, ja. oh, oké. Okay. Maar hij is ook altijd bij alle Engermachine-shows. Maar dan wel. Als mentale support. Yes. <laughs> ja Zoals gezegd, spelen het is dus nu allemaal bij Traanbaard. Uh, hoe zijn jullie uiteindelijk allemaal bij elkaar gekomen? Uh, nou ja, uh, we hadden het net al over wanneer we metal begonnen te luisteren. Yes. Uh, ik denk dat we op de middelbare school zaten... Uh, hebben we allemaal op elkaar een beetje leren kennen. Martijn en Miel kennen elkaar al wat langer, want die komen uit hetzelfde dorp. Ja, uh, ja ik zat bij zijn broer in de klas. Ja, okay. <laughs> precies. En uh, nou ja, dat was een soort van vriendengroep, en daar zaten we uiteindelijk met z'n allen in. En uh, nou ja, zo gaandeweg zijn we in verschillende bentjes beland en uh, is, het, uh, is het ontstaan. Oké. Okay. En uh, was het ook uh, meteen duidelijk uh, welke kant jullie op wilden uh, met uh, Traanbaard qua stout? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. We zijn begonnen. Nee? Jij zei volgens mij 2013, misschien 14. Zoiets, we zijn ik. begonnen met uh, liedjes van Emiel in, in praktijk brengen, kwam mm -hmm. het op neer. Ja. Uh, op dat moment zaten wij ook nog niet in Enger Machine. Ik denk dat we even geen band hadden. Dus we ja. begon gewoon in een Hoofddorp, wat tegenwoordig C-punt heet, C. die zaal. Ja. Mm -hmm. ja, uh, in een oefenruimte ja, die liedjes uh, tot leven brengt. En, dan ontsnel krijg je al zoiets van, oké. Okay, het is wel leuk, we gaan ook weer hier liedjes bij verzinnen. Ja. ja, niet echt met een uh, gericht doel. Uh, zeker niet optreden, was nee. niet de bedoeling. De, de eerste is EP de, is er wel uit voortgekomen. Ja. Want we hadden dus uh, ja, misschien een liedje of acht... toen die we wekelijks of elke twee weken gewoon lekker speelden in de mm -hmm. ruimte en min of meer gewoon door een keer... We kregen de kans om bij vrienden van ons drums op te nemen. En drums opnemen, dat doe je niet uh, makkelijk. Dat weet iedereen die in een band speelt wel, ja. denk ik. Ja. Uh, dacht er nou ga voor een demo even wat drums opnemen. Dat werd uiteindelijk vijf liedjes. Dat ging heel vlot, die dag. <laughs> okay. En die, die, dat idee van een demo werd gewoon een EP. Ja, we, we hadden die drums, we gaan hier wat van maken. Ja. Ja. Maar puur uh, ja, niet met het oog op live spelen. Want ook toen waren we dus nog met z'n drietjes. Twee gitaren en een drummer. We hadden nog geen teksten. We hadden ook echt nog nooit uh, gitaar gespeeld en gezongen tegelijk. Mm -hmm. Dus dat is als het ware als een soort uh, ja, een kunstzinnige uiting. Gewoon een, een echt een hobby. Ja. We hebben drums. We doen daar thuis gitaren bij verzinnen. Dan daarna gaan we daar teksten bij verzinnen. Dan daarna gaan we daar plaatjes bij verzinnen. En dan daarna gaan we, daar daarna gaan we dat op een cd'tje drukken voor onszelf. Ja. Ja, nou. ja nou en ook echt alles zelf doen inderdaad. Dat is wel de rode lijn denk ik bij ons. ik ja. uh, denk ook wel bij veel bands. Ja, ja. ja, nu zouden we misschien andere mensen bijvoorbeeld de art kunnen laten maken of zo. Uh -huh. Maar ja, dat is. We willen het toch liever allemaal gewoon zelf. Uh, Alles in eigen handen hebben. Ja, ja, ja. ja precies. Maar uh, qua sound, uh, wist u het al meteen of is het gaandeweg ontstaan? Want jullie hebben een specifieke uh, stijl metal. Waar je het dan uh, meteen over eens wat jullie wilden maken? Ik denk dat we niet vaak. Ja. Dat we de tafel hebben gebracht waarvan iemand dan zegt: van ja, maar dat gaan we niet doen. Het nee. nee, nee, komt precies. er gewoon op neer als, als, als het vet is, ja. dan, dan kan het wel. Ja, ja, ja, we, ja. Zitten, we hebben denk ik allemaal wel redelijk vergelijkbare smaak qua muziek mm. en qua wat voor riffs vinden we vet en wat niet. Mm -hmm. En op die manier komt er eigenlijk inderdaad nooit iets uit wat we allemaal uh, of waar iemand het echt niet mee eens is of zo. Okay. Dus we hebben eigenlijk nooit echt een doel gehad van... dit is waar we naartoe willen, maar het is gewoon... wat komt eruit. Een beetje allemaal en, samengebracht. Ja, en, en, en vinden, we, vinden we het allemaal vet. Ja, ja. dan wordt dat het gewoon. Ja. En, uh, dus eigenlijk betekent dat ook dat er... Uh, nooit echt zware discussies zijn of zo... over hoe okay. een nummer zou moeten zijn of worden. Ja. Dus het wordt gewoon wat het wordt. Ja, precies. Ja, dat is makkelijk. Ja. Mooi. Uh, nou ja, zoals jullie net al hoorden, hè, met Torch uh, zijn er een aantal bands... die dus ook een duidelijke invloed hebben gehad op jullie sound. We gaan zo zelf een, uh, een blokje draaien met uh, invloeden die jullie uh, zelf hebben uitgekozen. De eerste in dat blokje is een Nederlandse band... die perfect aansluit bij jullie sound. Uh, zwaar, log en com compromisloos. Herder, uh, heb ik het over, is het een band die je voelt in plaats van alleen hoort. Uh, voor ik hem zo ga instorten, wat spreekt jullie zo aan aan deze band? Uh, zijn dat de riffs, de groove, uh, productie, sound... Uh, nou, je zegt dat echt perfect. Ja, dat ja. Is gewoon. Rift, ja. groove, productie en zo. alles. Ja, ik, ja. Twee keer live gezien. Ik was omver geblazen. Ja. Letterlijk ook, of niet? Door de volume. Het was hard. Er <laughs> ja. uh, ja, is harder, zeggen ze. Zeer spijtig Herder, dat die band niet ja. meer muziek uitbrengt. Ja, inderdaad. Ja. Uh, maar wat een, een goed teken is... is dus, Als je zegt groove... Is, uh, het is een drummer. Dus live ook. Hij uh, doet de simpelste boom, tik, boom, tik, boom, tik beat. Maar het uh -huh. is... Het staat als een huis en het. Ja, nou dat. Oh, het geweldig. Ik denk dat het in het liedje wat je gaat draaien ook. Die, die beat is gewoon. Die beat. Oké, okay, we gaan hem lekker draaien. Dankjewel voor die toelichting. Uh, hier komt het dus. Herder met Stab. Met aansluitend nog zo'n lekkere zware in de Metal. Tot zo. Dat waren twee stevige invloeden. Herder en aansluitend draaide ik Mastodon met Iron Tusk. Dat is natuurlijk wel een band die wereldwijd een enorme invloed heeft gehad. En Wat betekent Mastodon voor jullie? Eh... Uh... Voor ons, ja, het is wel grappig. Vaak als uh, mensen traumaart moeten beschrijven... dan ja. uh, zeggen ze dat we op mensen dan uh, liken. Ja. En dat komt denk ik omdat we dat heel vaak geluisterd hebben. Ja, <laughs> dat is toch, <laughs> goed terug te horen. Dat sluipt het er toch een beetje, ja. Ja. ja. Er zijn ook wel bands die ik, uh, jullie wel bewust hebben beïnvloed... in het schrijven en, uh, van jullie eigen muziek. Of is dat uh, meer onbewust uh, gegroeid? Ja, ik, weet, ik denk de riffs die komen vooral vanuit, vanuit jullie... Ja. Uh, maar ik denk dat dat wel onbewust... Uh, het is niet zo dat, dat we gaan zitten en denken van... Laten uh, we Dat ik niet nee. Iron Task schrijven. Precies. Wel veel, veel, veel, veel... Uh, masters geleerd op de gitaar. Dus echt ja? Vanaf tablatuur, ja. Dat is wel uh, een van de belangrijkste... Ja, ja. Het is ook heel anders... als bijvoorbeeld uh, Metallica op gitaars ja. ja, Dat geloof ik, ja. Oké. Okay. Uh, nou, moet ik natuurlijk ook hebben over hier, uh, jullie naam. Hè? Traanbaard. Uh, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Uh, wat betekent het? Ja, het komt volgens mij uit een, uh, een soort oud stuk uh, Nederlandse uh, tekst. Oké. Okay. En daar stond dit woord in. Ja. En toen dachten we, wow, dat uh, zou een vette bandnaam zijn. En dat was volgens mij op het moment dat we nog niet eens een band waren. Oké. Okay. En toen uiteindelijk werden we wel een band en toen uh, zat dat nog de... ergens in het achterhoofd. Nou ja. Toen dachten jullie van, nou, uh, dit, uh, dit, dit moet hem worden. Ja, nou, ik weet niet, eigenlijk niet eens of we het daar heel erg lang over hebben gehad of zo, maar volgens mij is het. Uh, ja. op die manier is ongeveer gegaan. Ja? Het is niet dat het iets voor ons betekent... van uh, iets met tranen of baarden. of zo. Nee, dat is meer gewoon omdat je het uh, gelezen had of gezien had. Ja, en, uh, volgens mij vormen. was het was een karakter in een verhaal mm -hmm. die zo heette. Dus dat was zijn naam. Oké, okay. een soort van piratenachtige uh, uh, personage of zo. Dat... Uh... Dus Blackbeard of zo, weet je ja, maar ja. wel. <laughs> maar dan Traumaard, ja. ja, je weet het niet. <laughs> en wat ook meteen opvalt is, hè, jullie zingen volledig in het Nederlands. Uh, dat zie je toch minder vaak in het genre. Wa waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Voelt het bijvoorbeeld krachtiger? Of? Ja, je kunt je denk ik beter uiten in, uh, in je eigen taal. Ja. Uh, nou is Engels natuurlijk wel uh, ook voor iedereen een soort van... Uh, nou ja, uh, bijna de eerste taal. Maar goed, uh, ja, inderdaad. je merkt toch dat het... Uh, je het anders aanpakt of zo als je een uh, songtekst song in het Nederlands gaat schrijven dan in het ja. Engels. Um, dus uh, we dachten, waarom zouden we dat niet gewoon doen in het Nederlands? Ja. En uh, ook op die manier hadden we eigenlijk al een aantal ja, gewoon losse woorden. Wat uiteindelijk ook titels van de, van de nummers zijn geworden. Mm -hmm. Dat je eerst dat, ja, die woorden gewoon ergens in je achterhoofd hebt zitten. En ooit hebt onthouden van, wow, dat is... Uh, het zou wel een vet woord zijn als titel Tietel van het nummer. Van een nummer ja. En dat ja. is dan uiteindelijk zo uh, ook. Uh, en daar hebben we dan een hele tekst omheen eigenlijk uh, bedacht. Mm -hmm. Ik moet wel zeggen: ons, uh, daar gaat het vast straks ook over hebben. Maar ons volgende plaat gaat eenmalig in het uh, Engels uh, zijn. Oh, oké. Okay. Ja, dat uh, we dus inderdaad, we stappen, straks mag over hebben ja. We stappen gelijk <laughs> okay. af van, uh, <laughs> van onze traditie. Ja. Um, nou ja. Maar uh, ja, ook dat, dat geeft je weer een ander uh, perspectief. Dus, dat zeker, uh, ja. ja. Maar waar, uh, wie, wie waren de invloeden in het Nederlandstalige? Van wie hadden jullie dat? Nee, geen. Geen. Nee, zelf, nee uh, het is... Zeker op de eerste EP was er ook gewoon een deel... Want dat is de bandnaam zelf ook. Je uh -huh. uh, moet Corné een beetje corrigeren. Het kwam gewoon in me op traanbaard. Het klinkt gewoon leuk, het is de ja. klank. Uh -huh. uh, als je dus om, als je, je verzint een woord voor de zekerheid toch even googelen. Ja. Dan bleek het dus wel eerder te zijn gebruikt in de Nederlandse taal, om het zo te zeggen. Ik ja. vond dus inderdaad een, Google heeft een soort archief met ingescande. Uh, alles wat ja. nooit geschreven is. Ja, ja. Een personage je maakt een ander personage uit voor traanbaard in, in dat stuk. Dus het is eigenlijk okay. een soort scheldwoord. Nee. Oh, mag ik het Jij snodert traanbaard. Ja, traanbaard. Uh, maar nee, het is het. Is het uh, het zijn de klanken, het is het leuke. Maar in, zeker op die eerste EP... Ik, de teksten staan me niet zo heel goed meer bij... maar woorden als uh, zielen, spoel, takken, vlijm, doodslagen... Een beetje oud-Nederlands uh, of zo, ja. Ja, ja, van, Klinket, ja. ja. ja. Die inderdaad, dat oh. uitbouwen tot een tekst. Uh, schedelsteen is ja. uh, een liedje. Ja, die gaan we En ja, dat horen. is natuurlijk ja. helemaal niet een nee. bestaand woord... maar edelsteen nee. kennen we allemaal. Ja. En waarom zou je niet het woord schedelsteen ja. zeggen... Het spreekt schedel. meteen tot de verbeelding volgens mij wel. Ja. Dus, uh, je ziet een schedel voor je gemaakt van steen bijvoorbeeld. Ja, maar toch dat ook is. wel. Ja. Ik denk dat veel mensen... Ik zie er ook meteen een kristallen een schedel. Kristal? Ja, precies, zoiets. Uh, ja. Omdat je het woord dat. edelsteen neemt ja. ja. nou, op die manier. Ja, dus het is, is uh, ja. Ja, toch ook wel, uh, ja, hoe kun je het omschrijven, cryptisch. Ja. Het, uh, het is ook gewoon weer binnen de context van... Uh, gewoon lekker doen wat wij leuk vinden. Ja, dat is uh, ja, het uh, allerbelangrijkste uh, inderdaad. Ja, en daarbinnen ook gewoon zijn er eigenlijk geen grenzen. Dus er zijn, zoals Scheeldelsteen, zijn er nog meer woorden die we gewoon eigenlijk niet, die niet bestaan. Ja. Maar als je ze hoort, heb je wel gelijk een idee wat het zou zijn. Ja. Weet je, dus... Uh... En nou, ja, dat is leuk om op die manier de taal een ja, beetje te gebruiken. Ja. spelen daarin, ja, precies. Ja. Allright, nou, we laten jullie invloeden achter ons... en gaan nu echt luisteren naar jullie eigen werk. Hè. We gaan zo direct twee nummers draaien van jullie vijftrack-debuut-EP... De Schaal van Hardheid, dat in 2015 werd uitgebracht. Hiervan koos jullie dus Schedelsteen, zoals jij net al noemde... en Hoefnagel. Maar we willen het eerst even hebben over deze lekkere binnenkomer... dat de ene laatste track is van de EP, Schedelsteen dus. Kunnen jullie wat vertellen over dit nummer? Nou jij ja, zei het al een beetje. Waar gaat het over, precies? Een... Je, je kan in de verte er wel iets in terugvinden over uh, verlies, volgens hmm. mij, en verlangen. Hmm. Het is lang geleden, maar de chorus is daarentegen weer uh, een uh, opsomming van verzonnen woorden. Ja. Uh, wat een klein beetje, zou je kunnen zeggen, uh, de man en de vrouw. Omschrijft, mm -hmm. Maar dat is wel ver gezocht, hoor. Ja. <laughs> dus, uh, ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> dankjewel. We gaan naar luisteren en uh, zijn daarna weer bij jullie terug... en met alweer het slotwoord en de laatste trek dit eerste uur. Dus veel luisterplezier met Schedelsteen en tot zo. Schedelsteen van mijn speciale gasten van vanavond, Traanbaard. En dat is dus zo eentje waar je echt goed hoort waar die EP-sound vandaan komt. Zwaar, direct en met een duidelijk eigen smoel. Maar als we even een stap terug doen naar die hele EP. De schaal van hardheid, wat natuurlijk het eerste hoofdstuk is als Traanbaard. Um, hoe is de hele schijf en uh, opnameproces van die EP eigenlijk verlopen? Uh, Daar hadden we het net kort al even over dat we vrienden van ons die hadden, hadden een studio uh -huh. in Amsterdam en uh, daar kwam ik wel eens en uh, jullie ook volgens mij en op een gegeven moment was het idee van hé, hey, uh, de bieliceer om een keer drums op te nemen ja. uh, gewoon een beetje zonder echt een plan of zo ja. dus toen zijn we erheen gegaan en hebben we deze vijf nummers uh, opgenomen mm -hmm. uh, met nog niet eens het idee om daar echt iets van een uh, EP van te maken of een album of wat dan ook uh, maar uh, die opnames uh, die gingen best wel goed ja. en uh, we hebben uiteindelijk wel uh, uh, ja, dat zover uh, bewerkt en dingen bij opgenomen... dat we het uiteindelijk wel goed genoeg vonden om er een EP van te maken. ja, uh, ja Toen die drums opgenomen werden, uh, waren de nummers denk ik nog niet eens helemaal compleet. Er dus zat denk ik nog geen tekst bij. Zeker niet. Nee. Uh, en ook niet alle, alle lijntjes waren al bedacht, maar... Uh, nou ja, dat is iets wat wij dus, omdat we alles zelf doen, mm -hmm. kunnen we dat ook gewoon over een langere tijd uitsmeren en yes. dingen later erbij opnemen, uh, gaan de weg de teksten schrijven en uh, de vocalen opnemen. Ja. Um, en uh, ja, toen uiteindelijk uh, is dat dus die EP geworden. Ja. En wie, uh, wie schrijven de teksten binnen de band? Jullie allemaal of is er één iemand verantwoordelijk voor? Uh, dat verschil. Bij deze was het. Ja, jullie vooral. En ik. Ja. En Emil ook. Ja, wij twee een beetje. Ja. Uh, dus na de drums opnemen en thuis de uh, bassen en de gitaar was het inderdaad tijd voor tekst. Ja. Uh, de, de vocals zijn opgenomen in mijn uh, hok <laughs> van mijn wasmachine. Oké. Okay. <laughs> Daar hebben we gewoon ja, zonder techniek, zonder ervaring ook. Ja. Gewoon keihard staan schreeuwen. Okay. Dat is wat je hoort. Ja. Uh, ook geen zanglessen gevolgd. Dus. Nee, gewoon zelf. Geen techniek. Nee. Geen techniek in geval. Okay. Uh, alle, alle vokalen op de plaat. En dat geldt ook voor de doodziekte de plaat erna. Mm -hmm. uh, alles is dubbel. Dus, want ook omdat we dus geen ervaring hebben... de eerste keer dat we het gingen proberen... dat was gewoon een beetje gênant. Je, je krijgt gewoon een lachkik van. Ja. Een beetje gek is om zo hard te gaan. Ja. Schreeuwen. En uiteindelijk kwamen we er een soort van achter dat... Hey, als ik wat heb geschreeuwd en Emil wat heeft geschreeuwd... en je speelt dat tegelijkertijd af... dat klinkt wel als een soort metal stem die je op een plaat zou mogen. Weet Kijk, je wel. Gewoon, nou ja. dus, dat hebben we eigenlijk gewoon zo gehouden. Gewoon, okay. het is, uh, ja, misschien om het uh, aan te dikken, om te maskeren... dat we niet echt een zanger zijn of zo. Nee. Ja. Ja, je hoort het vonden niet terug, het, uh, uh, de wonen wonen. Nee. We vonden het vet. Dus ja. het is, okay. ja, en, uh, is zeker vet, ja. inderdaad. En, uh, de de riffs en de ideeën, kwamen die ook individueel binnen? Of werken jullie vooral samen? Ja, een aantal van de nummers die waren. Dus had Emil al geschreven eigenlijk voordat ja, we überhaupt ja. truimbaard waren. Ja, uh, liedjes hebben we inderdaad wel individueel gedaan. Je ja. moet alleen even denken. Want ik denk wel dat we, nog, dat, dat, ja, dat we samen uiteindelijk nog wel wat bijbedacht hebben. Hier en daar. Uiteraard, ja. Dus ja. als je in een oefenruimte repeteert, dan uh, speel je allebei je partijtje. Ja. Uh, ga je eenmaal dingetjes opnemen. Dat hoorde je net ook goed bij schedelsteen. Ja, dan, dan kun je dingetjes bij verzinnen. Dus ja. dan weet je, weet je, weet je pakken we een akoestische gaat, gitaar erbij. Ja. En dan pingel we wat extra's. En wat spookachtige, lange noten. Mm -hmm. Gewoon doen. En maar ook, ja, als het eenmaal tijd is om op te nemen... dan ga je toch wel heel kritisch kijken naar wat je nou eigenlijk speelt. En dan kom je er nog wel eens achter van... oh, we speelden eigenlijk allebei niet precies hetzelfde al die tijd. <laughs> ja. Maar dat gaan we vanaf nu op deze manier doen. Ja. En weet je wat? Waarom zouden we dit stukje niet een beetje... Ja, met Teller Kastel, een beetje harmoniseren. Weet je? Mm -hmm. Voortaan speel ik hem ietsje hoger dan jij. Dat soort dingen. Ja. Ja. En, en wanneer is een nummer voor jullie echt af? Als het af is. Als het af is, ja. ja. Er wordt wel ja. veel uh, aangeschaafd uh, totdat hij echt uh, wordt opgenomen? Of? Ja, er ja, dat, dat, dat komen steeds meer uh, dingen bij. Sporen of weer even een ander effect. Uh, of, een, uh, of een layer eroverheen. Ja. Maar het skelet is meestal wel vrij snel uh, klaar of afgebakend, zeg, ja, ja, zeg ja. maar, wat de structuur van het nummer is. Maar dan, ja, dan komen er gewoon meer, er komen meer slingers uh, bij ja, precies. en ballonnen ja. om het uh, mm. te, uh, mm. helemaal af te maken. Ja. Ja. All right. En als je nu terugkijkt op de EP, uh, hoe is die EP ontvangen? Zowel door jullie zelf als door de, de men, mensen in de scene. We moeten goed, uh, goed terugdenken. Ja, over... ja, hij is rond, we hebben hem uh, rondgestuurd naar wat recensiekanalen, mm -hmm. websites. En, uh, we hebben ja, inderdaad wat recensies yeah. voorbij zien komen ook wel. Maar, uh... Ja, we waren op dat moment niet echt een live uh, band. We speelden nog niet live. Nee, nee. Uh, dus we, we waren een vrij obscuur uh, groepje die ineens random een EP uh, dropte bij een dat paar recensiekanalen. Uh. Uh, uh -huh. En wat ik me ervan herinner, er waren er, denk ik, een stuk of vier of vijf of zo die een review hebben geschreven. Ja. Sommigen die. Uh die prikte gelijk er doorheen van... en die snapte wat we proberen te doen. En die ja. hadden ook, uh, ook in hun tekst van hun recensie... kon je zeg maar, herkennen van... oh ja, die proberen nu ook een beetje creatief... met het <laughs> nee, ja, lachen. Iets, iets met gorgelen ja. met gerind, kan ik me herinneren. Dat ah, okay. ook, zo beschreven ze de vocaal. <laughs> nou ja, dat, uh, dat vind ik natuurlijk prachtig. Ja, dat is ja, zeker leuk om te... Ja. Moeten we er wel bij vermelden. Dus inderdaad, dat is los van de muziek. Mm -hmm. is, die EP hebben we ook ontzettend ons best gedaan op. En dat komt dan weer bij Emil vandaan. Uh, elk liedje heeft zijn eigen tekening. Ja. Uh, de teksten hebben. we... Uh, oh, yeah. uh, ja, we hebben gewoon letters over elkaar heen gelegd. Om tot een soort van. Het lijken bijna runes. Maar ja. het zijn ook. Ja, het, het is wel degelijk Nederlands wat er staat. Alleen heel veel letters liggen over elkaar heen. Okay. Ja. Uh, dus gewoon de, de hele vormgeving van het ep hebben we gewoon ook heel veel tijd aan besteed. Ja. Uh, ook belangrijk voor jullie, ja. die, denk ik? De het visuele aspect. Ja, we vinden visueel ook wel. Uh, nu dat we live spelen. hebben we ook. Als het lukt, het lukt niet elke keer visuals erbij. we hebben toch best wel heel veel t-shirtjes laten in heel veel verschillende designtjes. Ja. Ja. ja, visueel hoort er ook bij. Ja. Hoort erbij, ja. en, uh, nog even terugkomend op, uh, op jullie uh, recensies. Hè? Uh, hebben die reacties ook invloed ja. gehad op jullie, uh, hoe jullie daarna zijn gaan schrijven en opnemen? Uh, dat denk ik niet. Nee? Uh, want we doen gewoon echt ons eigen ding. Ja, en wat mensen daar zeker toen. Toen vonden we, ja, het ons eigenlijk niet wat mensen nee. ervan vonden. Want nee. we, we speelden toch niet. Nee, precies. Uh, en deed deden het vooral voor onszelf. Ja, uh. dat is voor mij nog steeds zo, moet ik zeggen. Ja, ja. het is eigenlijk nog steeds zo. Als inderdaad. ik het zelf vet vind, dan ben ik tevreden. Ja, ja, ja, dat is het belangrijkste. Dat jullie doen wat jullie zelf lekker vinden, inderdaad. Ja. En wat heeft de, de eerste traanbaard hoofdstuk jullie uiteindelijk gebracht als band? Uh, meer shows uiteindelijk, of? Ik denk dat onze eerste optreden pas na het volgende album was. Ja, toch? Dat was december 2024. Oké, okay. inderdaad. Dat is eerste inderdaad, op... uh, nou, uh, tien jaar nadat we begonnen zijn, ja. ongeveer. <laughs> en drie jaar na doodziek. ja, dus, oh ja, ja, ja, dat, ja dat zou is, kunnen. Ja, ja. Dat, uh, ja. Maar wat het ons gebracht heeft, is ervaring. Ja, zelf opnemen ja. en zo, want dat, was ook al, dat wilden we ook allemaal zelf doen. Ja. Dus dat, uh, nou, daar hebben we steeds al die stapjes in kunnen maken... Uh, door het allemaal zelf te doen. Ja. Ja, Zo'n EP is dan perfect om mee te beginnen. Zeker weten. En ja. bij Doodziek ging dat dan alweer allemaal een stuk beter. Ja. En nu zijn we dus met uh, het volgende album bezig... en daar gaat het uh, weer een stapje beter. Ja. Uh, ja. Dus we proberen dezelfde mindset uh, te houden... maar ook release uh, ja, helpt ons om, uh, om, wat, om er wat moois van te maken. Ja, zeker. Ja. Nou goed. Uh, nog even wat betreft jullie artwork. Hè? Uh, jullie hebben vooral zwart-wit uh, als artwork. Uh, was dat ook doelbewust? Of? En wat betekent de, de cover op de EP? Nou, ik oh, doe, doe, ik doe de meeste artwork uh, maken. Mm -hmm. En ik ben kleurenblind. Oké, okay, ja. Dus, Zo doen <laughs> ik vind kleuren best wel moeilijk. Dus ja, ja, zwart-wit en zwart-wit is ook gewoon best wel cool. Ja, zeker weten. Ja. Dus en dat past denk ik ook bij de muziek. Uh, qua de esthetiek van het zwart-witte... Ja. Uh, ja, vind ik wel aansluiten bij de kleur van het geluid, zeg maar. Ja, ja klopt zeker inderdaad. alright, dank jullie wel uh, voor nu. Mooi om dat nog even mee te pakken. En dan uh, gaan we nu richting de afsluiten van het eerste uur... met nog één track van de EP De Schaal van Hardheid. Misschien doe ik er zelfs nog eentje achteraan. Het is een nummer dat qua titel alleen al voelt... alsof er geen zachte landing van moeten verwachten. Ik heb het dus over de track Hoefnagel. Uh, kunnen jullie me daar nog even wat over vertellen op dit nummer? Nou, het is een nummer geschreven door Emil. Mm -hmm. Het is best wel trashy. We spelen, dit is de enige van de EP die we nu nog live spelen. Ja. Uh, het gaat over een paard uit de hel. Uh -huh. Want dat is vet. Ja, uh, <laughs> zeker vet. Uiteindelijk komt het niet goed. Moi. Nee. Met niemand. <laughs> Met niemand. <laughs> dood en verderf. Dood, dood en verderf, oké. Okay. En wat is het, het uitgangspunt geweest? Textueel of muzikaal? De muziek bestond eerst. Ja? En uh, je zal het ook horen in de eerste riff... en eigenlijk ook een paar andere riffs... heb je wel een soort van uh, galopperend uh, idee. Ik denk dat daar het idee ook vandaan komt. Ja. En ik denk ook het, het woord hoefnagel... Ja. was er eerder dan alle andere woorden uit de tekst. Dus je hebt het woord hoefnagel. Oké, okay, dat zou een coole naam voor een paard zijn. Ja. Wat zou een cool paard zijn? Ja, een zwart paard uit de hel met, met rook uit zijn neusgaten... en, en, ja. en assen en vuur. Ja. Precies. En uh, wanneer komt zo'n paard tevoorschijn? Nou, in een setting van uh, smerige middeleeuwse dorpjes waar de pest heerst? Een beetje de ja, En alsof dat uh, nog niet uh, erg genoeg was, komt dat paard even, even derfzaaien. het laatste setje geven. Ja, dat precies. is ongeveer. Huh. Ja. Alright, dat is een beetje waar het over gaat. En is dit nummer ook uh, snel uh, ontstaan of uh, juist uh, lang aan doorgewerkt? Uh, dat is een goede vraag. Vol, ja, volgens mij... Uh, ja, jij hebt het nummer geschreven, Emiel. Volgens ja. mij hebben we er daarna niet zoveel meer aan. aan ja, die Britjes nog waren wat veranderd. Met, uh, oh ja, met ja. Die ja. gitaarlied en zo. Die ja. Er zijn laagjes bijgekomen. Ja. Er zit een stukje gitaar op. Wat, wat een soort van emulatie is. Van uh, een knipoogje naar Slipknot. Mm -hmm. Een DJ die een stukje scratcht. Oh ja, ja. Ja. Uh, ja. Een gaaf melodietje aan het einde... Ja, dat zijn de extraatjes die je dus pas naderhand verzint. Nou, Eigenlijk ja, aan het einde. Toegevoegd werden, ja. ja, ja. En, en waar zit voor jullie dezelfde kern van dit nummer? De kern? In ja. de, zin? de kern van het verhaal? Kern van het verhaal. Ja, ja, het, einde. ja het, einde. het einde. Dood en verderf. Ja, <laughs> dat. ja. Nou, dat is ook inderdaad uh, <laughs> mooi om het uh, eerste uur mee af te sluiten. Dus uh, <laughs> ja, dood en verderf voor mij het eerste uur te eindigen. Ik vind het mooi. Um, straks in de tweede uur gaan we dieper in uh, het traanbaar universum. Met het album Doodziek uit 2021. En daar zitten ook natuurlijk nog een paar stevige verhalen achter. Blijf luisteren, dus naar Play It Loud En genieten van Hoefnavel. En misschien zelfs nog een bonus weg. Play it loud op ZFM, Samford.